Het weer, wolkenvelden, opklaringen en in het noorden en westen nog een enkele bui. Morgen vooral in het zuiden ook wat zon en het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, nee, Verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen nu wel voorbij. Maar een grote uitzondering is de A1 bij Deventer. A1 richting Hengelo is daar voorlopig dicht na een ernstig ongeluk. Bij Deventer-Oost zijn vier vrachtwagens op elkaar gereden. Twee personenbusjes erbij en uh, het is echt een ravage... Verkeer van Amersfoort naar Hengelo. Dat wordt vanaf knooppunt Beekbergen omgeleid, want daar is de weg al dicht. Er staat file tussen Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen 3 kilometer. Het is het beste om vanaf daar om te rijden via Zwolle over de A50, A28 en de N35. Dat is een redelijk filevrije route, al is het een omweg. Als u een lokale omweg zoekt, dan komt u bedrogen uit. Want de N344, Apeldoorn-Richting Deventer, ligt er slecht bij. Er staat tussen Vliegveld Teugen en Deventer 7 kilometer. Dit is Radio 1. De NTR. Kristof. Yes, Dames en heren, goedendag. Onze gast bespeelt een instrument... dat je niet even achter op de fiets mee naar huis neemt. De bijaard van de Domtoren met 112 meter en 32 centimeter de hoogste toren van Nederland... van waaruit hij acht wonderschone concerten uitstrooit... boven Utrecht tijdens het festival Oude Muziek. Maar hij speelt net zo makkelijk de Beatles. En Pink Floyd... Hier is Ari Abbenes. Uw presentator is Jelly Brouwer. En de tune van GTS-T. Dat zorgde nog voor wat commotie in de jaren negentig was dat. Ja, dat is zo lang geleden. Er ja. wordt nog steeds over gesproken. Dus dat was mijn beste PR-stunt ooit <laughs> geweest. Dat is toch heel smakeloos, of niet? Ja, maar het werkt wel, hè? <laughs> Was het een beetje een PR-steun? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb uh, in een ongewaakte ogenblik... heb ik dat op de speeltrommel gezet. De uh, speeltrommel moet u even uitleggen. Nou, dat Wij dat hebben is, allemaal dat, geen idee. Nee, dat is een grote muziekcilinder... die elk kwartier een deuntje speelt. En uh, ik had uh, dat GTS-T-nummertje... op het hele uur staan. Dat klonk elk uur. Niet alleen overdag, maar ook s'nachts. Dus 24 keer per dag... <laughs> Dat had u dus ingespeeld op die speeltrommel? Nou, niet ingespeeld. Je moet dat met pennen. Je moet dat programmeren. Je moet daar pennen in steken. Uh -huh. En dan, uh, ja, elk kwartier wordt die trommel in beweging gezet. En dan uh, komt er een deuntje uit. <lacht> en uh, ja, dat, uh, dat sloeg dus bijzonder goed in bij de bevolking. <lacht> Zodat ze na een maand stapel gek werden. En dat is uitstekende PR-stunt geweest. Want ik kan me nog herinneren dat de componist... God, hoe die man Ja, wie alweer? is dat ook alweer? Ja. Uh, Luisteraars, meldt ja, u? Ja, ik, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, de, de componist die is mee naar boven geweest. Hans van Eijk was dat? Van Eijk, ja, ja klopt. Dankzij ja, de regisseur. Ja, ja, ja. Nou, en hij stond bij de speeltrommel. Ik heb het apparaat in werking gezet. En de tranen liepen hem over de wangen oh. ja. ja, zoiets moois had hij natuurlijk nog nooit meegemaakt. Nooit. Ja. En hoe <laughs> reageerde u daar weer op? Ja, ik was ook zeer geroerd, natuurlijk. Ja. Alleen toch heb ik het uh, toch voortijdig er maar afgehaald. Want uh, de mensen die... Uh die werden toch wel een beetje gestoord daardoor. Ja, u hadden maar, ze niet ingeramd, maar uitgeramd. Ja, maar toch, het heeft alle, alle kranten gehaald... en het is uh, de beste PR-stunt voor de bijhaard geweest. Ja. <lacht> Toen wisten ze opeens dat daar een levend personage in het is, die na, toren zat. Na, na 25 jaar wordt er nog over gesproken. <lacht> ja. Want hoe zit dat nou eigenlijk? Hè? Ik, ik was er vanochtend om half twaalf, gaf u een uh, concert... Ja. En uh, ik was me er plotseling zo van bewust dat u daar zat en speelde... terwijl al die mensen die daar om mij heen liepen... zich daar niet van bewust waren. Wat natuurlijk meestal zo is. Ja, nou, de mensen die door de stad lopen... ja, die weten wel dat Carillon speelt af en toe. Maar de specifieke festival Oude Muziekgangers... die moet je zoeken in de pandhof van de Domkerk. Want daar wordt geluisterd, daar is een rustige luisterplaats... en daar kan je ook de Bijadier zien op een beeldscherm. Oh, ja. En daar waren vanmiddag of vanochtend veel ja. mensen. Ja. Ah, er zaten wel een paar mannen op een bankje bij, uh, op de brug. En, en nog iemand die heel erg uh, alleen stond en, en luisterde. Maar het moet toch een vreemd iets voor u zijn ook. Om, ja, u bent het inmiddels gewend, want u doet het uh, al 25 jaar. Althans, bespeelt u de toren van, uh, van Utrecht, de ja, domtoren. Speelt u al wat langer al hoor. Ja, al heel wat langer, ja. want u gaat inmiddels met pensioen, 67 ja. jaar bent u. Ja dat uh, het allemaal onbewust door die mensen wordt opgenomen. Want dat is natuurlijk wel zo. Ja. Uh, dat, uh, kijk, uh, laat ik zo zeggen... je moet als hier een bepaalde instelling hebben. Uh, je moet niet uh, kikken op, uh, op applaus en toejuiching. Want dat is er meestal niet. Je moet, al, je, moet je toch wel een, een soort uh, imaginair publiek voorstellen. Huh? Er is altijd wel iemand die het hoort... Die bijaard van de Dom die klinkt door de hele binnenstad. En er zal echt wel iemand zijn die iets herkent... en die, die een prettig gevoel krijgt bij een stuk. Net vorige week, toen kwam er een, een, een mailtje binnen... Op, bij de gemeente Utrecht. Mm -hmm. Een meneer die zegt, ja, afgelopen zaterdag... of afgelopen vrijdag, het was, vrijdag, het was een vrijdag, ja... daar hoorde ik plotseling uh, Pieta Signora van Stradella. Nou, dan zou je denken... Toch niet zo'n bekende componist, niet zo'n bekend stuk. Nee. Maar die man was daardoor getroffen, want die had dat stuk net gezongen. Oh. En die was daar zo door getroffen dat hij meteen een mailtje stuurde naar de gemeente Utrecht om dat te melden. En dat komt dan bij Utrecht? Dat kwam bij mij weer terecht. Dus dan denk je toch: hè, ach, je doet het niet voor niks. Er is altijd wel iemand die het hoort. Die het hoort. In normale gevallen, en nu in dit geval met het festival Oude Muziek, ja, dan speel ik de. ...thema's van het festival. En staat u, bent u in het programma opgenomen ja. en weet in ieder dat. En, en de mensen die hebben het grote programmaboek ja. voor zich... ...en die volgen dat. Ja. Ja. Maar u hoort ook bij die stad. Ik heb een tijd gewoond en ook in de tijd dat u daar uh, speelde. En ik was daar vanochtend. dacht ik, ja, maar dit ken ik. Dit heb ik... Het hoort bij Utrecht... Ja. En ik zei mijn buurman net gedag, die inmiddels ook in Den Haag woont... maar ook lange tijd in uh, Utrecht heeft, gewoon ja. de die van Utrecht. Ja, natuurlijk. Dat... Ja. Ja, je bent een onderdeel van het, uh, van het stadsmeubilair geworden, <laughs> eigenlijk. Ja. En dan moet u nu afscheid nemen. Ja, kijk, je bent, uh, je bent geen zelfstandig ondernemer... Hè? die uh, door moet kruienieren tot hij de doodbeen neervalt. Nee, ik ben gemeenteambtenaar. Gemeenteambtenaar, uh, niet ja. in dienst van de kerk... wat nee. volgens mij ook heel veel mensen denken, of niet? Nee, ja, dat denken de mensen. Maar uh, kijk, de, de stadsbejaarder is altijd in dienst van de gemeente. Hè. De karajons, de bijaarden, zijn altijd eigendom van de stad. Uh, ik, ik ben ingedeeld bij, uh, bij de dienst Stadswerken in Utrecht. <laughs> uh, ik val onder dezelfde afdeling waar ook tuinlieden... Doodgravers <laughs> en uh, uh, onderhoudslieden voor, voor de torens en de forten. De en die mensen gaan volgens mij niet op hun 67 e pas met pensioen. Nee, nee, nee, maar kijk, uh, muziek maken dat leidt niet. Hè? Nee, dat kan je, kan je lang volhouden. Uh, ik ben ook nog lang niet versleten hoor. Maar ja, goed, de gemeente heeft gevraagd na mijn 65ste of ik nog uh, even door wilde gaan. En dat wilde ik graag, uh, graag doen. En waarom wilden ze dat? Nou ja, het ging allemaal nog, nog prima en uh, het, uh, het beviel goed. Hè. Ik kwam zeer gunstig uit mijn functioneringsgesprekken. <lacht> met wie heeft u die dan eigenlijk? Met mijn leidinggevende. <lacht> en wie is dat? Nou, dat is uh, meneer Dekker. Ja, en die is zeer, iedereen is zeer betrokken daar. Het, uh, ik werk daar in een grote organisatie met een, een beleidsmedewerker... een bouwkundig opzichter en leidinggevende... Ja. En hebben ze wel eens iets op u aan te merken gehad in al ja. die jaren? Jawel, jawel. Tijdens zo'n functioneringsgesprek. Ja, ja, Wat ja, dan ja, bijvoorbeeld? Ja, ja. Wat herinnert u nou, zich? Ik heb ernstige reprimandes gehad. Dat ik uh, niet goed paste in het team. Ja, ja. ja en bijna die past nee, natuurlijk serieus. niet in het team. Nee, What? echt. Ja, ja. Maar What? de laatste <laughs> tijd is het, uh, is het heel goed gegaan. En voor het uh, tijdens mijn laatste functionerings. Uh, uh, dus in mijn laatste functioneringsronde heb ik zelfs een 9 gescoord. Maar wat heeft u dan ondernomen om te zorgen dat u in het team past of beter in het team past? Dat weet ik niet. Dat, weet ik niet. dat zal misschien mijn innerlijke groei geweest zijn. Maar ik heb meteen heb ik de kinderen gebeld van papa heeft een 9 gekregen. <laughs> Tijdens een functioneringsgesprek. <laughs> ja. um, wat speelde u vanochtend eigenlijk? Uh, ik heb vanochtend uh, Alessandro Scarlatti voornamelijk gespeeld. Dus de twee instrumentale stukken van Alessandro Scarlatti, een sonate en een toccata, en voor de rest eh, eh, barokaria's uit eh, van, uit, van, uit Rome, romeinse barokaria's, voornamelijk ook van Alessandro Scarlatti, maar ook van enkele andere componisten. Want Italië is het thema, hè, dit ja, jaar. Ja, Rome, Rome is het oude thema. Muziek. 16e, 17e, 18e eeuw, ja, en daar zijn we dus volop mee bezig. En de bijaard is ook uit de 17e eeuw. Ja. En nu nog even, het verschil tussen een bijaard en een karojon is er niet. Is er niet. Nee. Toch nee. hebben de meeste mensen het over het karojon en niet ja, over ja. de bijaard. Ja, nou de, de, de inkraut die heeft het over de bijaard. En dat is het Vlaamse woord eigenlijk. In, in Vlaanderen hebben ze het alleen maar over, over, de, over de bijaard. En het Nederlandse woord is eigenlijk klokkenspel... Maar ja, dat heeft zo'n akelige bijklank, dat, uh, dat gebruiken we. Daar wil je nu ver weg van blijven, ja. begrijp ik. We hebben het over de bijaard. Ja. En uh, in, in uh, België stelt het meer voor, hè? De bij, het vak van bijaardier, de bijaard. Nou, dat moet je... Ja, dat wordt daar behoort eens... het meer tot het cultureel erfgoed. Ja, het, het, hof, het hoort daar officieel. De regering heeft de, de bijaard als het cultureel erfgoed aangemerkt. En zover is het in Nederland nog niet. Nog niet? Nee. En daar gaat u zich nu heel druk voor mee uh, maken. Ik nu weet u niet, toch met pensioen gaat. Ja, ja, weet je, uh, mijn collega Bernard Winsseem hier in Amsterdam. Die zegt, ja, je moet er wel mee oppassen. Uh, als je de bijaard tot cultureel erfgoed verklaart. Want dan wordt het net, gaat het net dezelfde kant uit als met de Waddenzee. Dat is ook cultureel erfgoed. Maar daar worden wel gasboringen gedaan. En, en, en, en ze varen daar wel met speedboten overheen. Dus <lacht> oppassen daarmee. Is dat de broer van uh, onze minister trouwens? Uh, nee, ik geloof dat het een neef is. Maar nee. Bernard is hier bijaardier van de Zuiderkerk in Amsterdam. Ja, precies. Ja. En uh, dat is weer een ander soort bijaard dan die in Utrecht. Hè? En oh, het het zijn er ook andere bijaardiers die ja, deze bijaard? Ja, nou, het hebben. zijn wel andere bijaardiers. Maar het, uh, hier het carrion van de, van de Zuidertoren in Amsterdam... is gemaakt door dezelfde klokkengieter... als die de bijaard van de Dom heeft gemaakt. Hemonie. Hemonie, ja. Hemoni, ja. En is het zo dat die in Utrecht een zwaardere muziek vereist? Of... De bijhaard van de Dom is zwaarder dan van de Zuiderkerk, ja. En waar ja. zit hem dat dan in? Het gewicht van de klok, hij klinkt lager. Als je nagaat nou dat uh, de grootste klok hier in de Zuider, wat zal die zijn? Die zal prrr, 1800 kilo zijn, denk ik. En de zwaarste klok in de, in de Dom, die weegt 7000 kilo. 7000 kilo? Ja. En hoe vaak mag die klok heen en weer gaan? Nou, die gaat elkaar... niet heen en weer. Ik beweeg alleen de klepel. Hoor. Ja, dat... ja, ja. <laughs> nou, als ik hem nodig heb, hè, dan geef ik er een flinke map op. Ja. Want er is toch ook één klok dat als die vaker dan één keer klinkt, dat de hele domtoren in elkaar stoort? Of ben ik nu verkeerd geïnformeerd? Onzin. Onzin. Ja, nee, dat is helemaal niet waar. Nee, nee, nee. De, de grote luidklok, die weegt 8200 kilo. Nou, als die luidt, je voelt niks hoor. Die toren is zo stevig. Die hebben ze in. In 1321 zo degelijk opgetrokken. Daar gebeurt helemaal niks mee. Er zijn veel verhalen die de ronde doen. Hè? Ja, Bijvoorbeeld ja. dat de klokken uh, zijn weggehaald tijdens de Tweede Wereldoorlog. verstopt zijn geweest. en dat niemand, nog, of niemand. dat de meeste mensen niet weten waar die klokken verstopt hebben gezeten. Nou, sommige klokken die hebben ze in veiligheid gebracht. omdat ze wisten dat de Duitsers op klokkenbrons uit waren. Hè? Ze konden dat metaal voor, uh, voor andere zaken gebruiken. Maar de bijaard van de Don uh, uh, was vrijgewaard van vordering, omdat het een, als een historisch monument aange, aangemerkt was. En men heeft wel uit voorzorg heeft men de bijaard gedemonteerd. En de kleine klokken zijn in de kelder van de toren opgeslagen. En de grotere zijn boven, want die konden de toren niet uit. Nee, dat de vloer huidig. neergezet. Boven op de vloer neergezet? Ja, in de klokkenkamer, ja. Ja. ja, want zo'n zware klok krijg je natuurlijk nooit die toren meer uit. Nee, nee. Hoe is die er eigenlijk ingekomen? Nou ja, je moet dan een opening in de muur maken. Hè? Ja. Ja. Kan wel. Met wat passen en meten. <laughs> ja. Goed, ondertussen meld ik even dat luisteraars uh, vragen kunnen stellen... opmerkingen kunnen plaatsen. Ga naar onze website radiokunststof.nl Adi Abbenes. Dat is uw naam, de Stadsbeierdier van Utrecht. Na 25 jaar uh, neemt u afscheid, want u gaat met pensioen als gemeenteambtenaar. 67 jaar bent u nu. En tijdens het festival Oude Muziek, dat nu loopt, geeft u acht concerten in tien dagen. Gaat u uh, ook het, uh, um, het stuk uh, spelen dat wij nu gaan beluisteren, De uh -huh. Toren... Nee, nee, nee, want dat is een nieuwe, composi ja, niet Italiaans, een, een nieuwe compositie. Niet Italiaanse. Een nieuwe compositie en niet van Rome, nee. Het is een echte Utrechtse compositie. Uh, Louis Andries, geboren in Utrecht. En hij heeft in de Herenstraat gewoond. Vlak om de hoek waar ik woon. Uh, in zijn jeugd is hij al uh, gefascineerd geweest... door het geluid van, uh, van de klokken. En dit stuk, zijn eerste grote bijaardwerk, is uh, eigenlijk een jeugdherinnering, zoals hij de klokken ervoer in zijn ouderlijk huis. Ja, want hij, zijn vader was directeur van het conservatorium in Utrecht. Ja. En, en zijn vader nam hem mee, geloof ik, toen hij veertien was. was. Zijn vader was organist van de, van de kathedraal, van de, van de Katrijnenkerk... Ja. aan de Lange Nieuwstraat. Dus hij zat helemaal ondergedompeld in de, in de muziek en in de binnenstad. Dus ook in de klokken. Ja, En hij was uh, vijf jaar, vertelde hij ons, toen hij door zijn vader werd meegenomen. Ja. En dat moet dus eigenlijk, zegt hij achteraf, zijn eerste muzikale ervaring zijn geweest. Dat ja. hij, uh, het carillon, de bijaard van de domtoren hoor. Ja. ja, dat is natuurlijk voor, voor zoveel mensen... Is, is, is die bijaard bij nader inzien de eerste muzikale ervaring. Hè? Eh, zoals, zoals in de binnenstad van Utrecht. Je, je wordt als het ware ondergedompeld in de klokkenklanken. Je hoort het de hele dag en nacht door. Ja, precies. Ja. Dat is al een mooie gedachte, toch? Ja, zeker. Goed, we gaan luisteren naar uh, de toren door u bespeeld. Een stukje ervan. Hè? Een stukje ervan, ja. De Toren, een compositie van Louis Andriessen, En we horen u op De Bijjaard, aria Er zit veel herhaling in, hè, in dit stuk. Ja, het, uh, het is een heel indringend stuk. Uh, Louis heeft me wel eens verteld... ja, uh, die bijaardiers, uh, zeg je, die, die beginnen te spelen... en dan gaan ze helemaal uit hun dak. En dan zijn ze niet meer te houden. Dan gaat dat maar door, dan gaat dat maar door. En dit is eigenlijk zijn impressie, zijn vertaling van, uh, uh, van zijn, zijn indruk in eerste instantie van het bijaardspel. Dat is ook wat over u gezegd werd en wordt. He? Dat u enorm dynamisch en heel enthousiast en uh, vol energie... ook nu <coughs> nog op uw uh, 67e... wat vergt het eigenlijk van een mens om uh, de bijaard te bespelen? Nou ja, ja wat vergt het... Uh... Je moet, je, moet, je moet eerst al die trappen op. Ja, ja Hoeveel da, treden da, zijn het er? Ja, ik weet niet precies. Hoe, hoe lang ik, doet u erover? Uh, nou, ik ben in, in, in vijf minuten, vier minuten ben ik wel boven hoor. Dat is vlot. Ja, ja, ja. Nee, nee. Kijk, hoor, ja, ja, ja, je... vier minuten, timt u het altijd? Op? Nee, maar dat, dat weet je wel. Ik kijk, in, in, in, als ik het heel rustig doe, ben ik in vijf minuten boven. Hm. Maar kijk, dat, dat, daar wordt vaak zo'n toestand van gemaakt... om die toren op te klimmen. Nou, dan ben je zo. Oké, okay, vijf minuten. En dan moet, zit u daar. Je moet je, moet gewoon, ja, je, moet, je moet je zaken kennen. Je moet, je moet het instrument beheersen. Je, je moet zeker van je zaak zijn. Je moet, je moet het vak beheersen. Daar komt het eigenlijk op ja, neer. Je maar moet... nou niet zo onder cool doen, want u speelt met twee voeten... en met uh, twee handen. Ja. En, en dat hele lichaam gaat mee. Ja. En volgens mij is het sport, toch? Ja, het is wel sport, maar ik train er ook voor. <laughs> ik studeer thuis. Op een stille bijaard. Op een oefenklavier, wel met klankstaven, dat wel. Maar hoe ziet dat er dan weer uit? Nou, net als een klavier op een een bijaardklavier, alleen er zitten daar geen klokken aan, maar klankstaven. En, en komt en daar wel geluid daar uit? Daar komt geluid uit, ja. Dat, uh, uh, het klinkt niet zo, uh, zo, zo hard als een, uh, als, als een als een echte bijaard, maar dat kan je thuis ook niet hebben. Nee, dat lijkt mij ook niet, nee. Maar, uh, Voor de rest van het gezin lijkt me dat ook niet zo prettig, uh, Nou, we hebben een, een werfkelder onder het huis, dus daar klinkt het niet zo hard in. Maar als je wil weten hoe, uh, hoe het klinkt, dan moet je mijn buurman maar even bellen. <lacht> Die woont daar nog steeds? Ja hoor, ja, ja. hij lacht ook nog steeds, ja. <lacht> en u woont om de hoek hè, van de Domtoor? Ja, ik woon er vlakbij. Ja. En is dat dan de ambtswoning van de Bijjaardier? Nee hoor, nee hoor. Het is nog, nog eventjes mijn eigen woning, want we gaan wel verhuizen. Naar? Naar Tessel. Ja. ja, en daar staat vast ook een hele fijne bijhaard nee, op Tessel. Nee, nee, nee, er staat geen bijaard. Dat naar, meent u dan, niet. Dan ga ik naar de overkant als ik wil spelen, ja. De overkant? Ja, dat noemen ze. De, de, ja. de vaste wal, hè. Ja. ja, want ik blijf nog wel in Utrecht vervangen, dat wel. En in Eindhoven ben ik ook vaste vervanger. En ik speel ook nog steeds in Oorschot. En dan alle gastoptredens... Maar even, wat, wat, wat is er in uw gevaren dat u dacht... na al die jaren uh, de bijjaard bespelen... en dan met pensioen gaan na 25 jaar... en dan naar Tessel verhuizen waar geen bijjaard is? Ja. Express? Uh, ja, ik wil, ook wel, ik wil toch wel wat, wat, wat afstand nemen. Dat, uh, kijk, ik ga niet mijn, uh, mijn opvolster uh, in de wielen rijden. Uh, ik, ik, ik wil er zo, zo, zo goed mogelijk... Uh, op weg helpen, maar voor de Er moest water tussen zitten, ja, begrijp ik. Ja, er moest wel water zitten. En, en bovendien, ja, ik kom die kant ook vandaan, ook, hoor. U komt uit Den Helder? Ik kom uit Den Helder en uh, mijn voorgeslacht komt van Tessel. Oh. En uitgerekend van Den Horen, waar wij ook gaan wonen. Ja. En uh, voelt u dat ook? Is ja, er... je voelt het. Ja, ja, ik voel en het, hoe ja. dan? Waar dan? Ja, vibratie. Hè? Ja, ik weet ja. U komt niet uit een geslacht van bijaardiers, begrijp nee, ik? Nee, nee, ze waren allemaal loods. Loods? Ja. Goed, dat bijaard, uh, het De, de bijjaard moet ik zeggen. Ja. Um, uh, tien klokken hangen er in de domtoren. Vijftig. Vijftig klokken. En is daar één klok bij die voor u anders is dan alle andere 49? Nee, nee ze zijn maar allemaal even lief. Het is één instrument. Hè? Je zet toch ook niet uh, een pianist... Ja, één bepaalde snaar in die vleugel, daar hou ik zo van... Nee, nee het is, uh, ik beschouw het als een instrument. Uh, alle klokken bij elkaar. Met alle klepels en de klavieren en de bedrading en de tuimelaars. Ja. En u weet er ook echt veel van. Hè? Ik bedoel, uh, uh, een pianist is niet zozeer geneigd om te weten... hoe het allemaal precies in het instrument uh, zit. Maar u weet ook exact welke klepel, waar, wat... als er gerestaureerd mo moet worden, dan staat u daarbovenop. Ja. Ik heb me er altijd erg voor geïnteresseerd in de bouw van de bijaard. Restauraties van de bijaarden. Dat is ook een deel van mijn taak in Utrecht. Om de zaak goed op orde te houden. Om adviezen te geven voor restauratie. Om restauraties te begeleiden. En ik doe dat ook in andere plaatsen. Vaak in samenwerking met de Rijksdienst voor Monumentenzorg. En wat houdt dat dan in? Nou, Als een bijaard in slechte staat is en gerestaureerd moet worden... dan moet er een plan komen plan van aanpak, hoe gaan we hem restaureren... op welke wijze kan je een historisch instrument... enerzijds toch goed laten klinken en goed bespeelbaar te maken... en anderzijds moet je ervoor waken dat, uh, dat uh, het historisch erfgoed behouden blijft. Zo heb ik hier in Amsterdam ook uh, alle bijaarden, de meeste bijaarden... ook begeleid, de restauratie, de Westertoren, de Munt, de Zuider... En wat maakt dat u daar uh, zoveel interesse voor heeft? Nou ja, weet je als, je, als je bij het dier bent, dan ben je de hele dag uh, uh, in die torens bezig. En met de uurwerken, met de speeltrommels, waar ik het net over had, die hmm. cilinders. Hè. Dat zijn ook allemaal machines uit, uit de 17e, 18e eeuw. Uh, als je daar geregeld mee geconfronteerd wordt, dan ga je daar toch uh, uh, interesse voor tonen. Dan ga je er wat over lezen, je gaat er wat over, over, over studeren. Je, uh, je gaat, je, uh, je gaat met, met wat mensen praten die, uh, die met het onderhoud belast zijn, zoals de bijaardinrichters en de klokkengieters. En dan zo gaandeweg uh, ontstaat er een, hoe uh, ja, moet ik dat zeggen, een nieuwe hobby. Ja, maar dat geldt dus niet voor alle bijaardiers, dat ze deze interesse hebben en die kennis. Nee, nee, nee, nee je moet het... Uh, er zijn ook bijriërs die, die. Die geen idee hebben Die nauwelijks weten dat er klokken in hun toren hangen. Die denken, dat, die denken alleen maar dat het toetsen zijn. Ja, dat meent u. Ja, er zijn bijriërs die, die hebben alleen maar interesse in, in de muziek en de noten. En uh, hoe het verder met, uh, met het instrument uh, zal gaan, dat is een zorg. En is het u, u daar ook in zekere zin om te doen, juist om die techniek? Wat... Ja, dat vind, vind ik, nou, er wordt me wel eens gevraagd waar, waarom nou geen piano. En, en, daar en bent wel, u mee begonnen. En, ja, en, en, en, en, en bijaard. Nou kijk, uh, het aardige van het bijaardspelen is de, de combinatie tussen de... Uh, Enerzijds de, de muziek natuurlijk, dat staat, dat staat bovenaan natuurlijk. Dat is de grootste hap. Maar anderzijds de, de, de hele techniek die eraan vastzit. Hoe kan je zo'n instrument optimaal bespelen? Hoe kan je het optimaal laten klinken? Maar ook wat een aardigheid is, dat is toch wel de, de fysieke inspanning. De, de sport, dat van op... Waar u kan ik, net een hoe beetje onbekoeld over deed. Hoe, hoe, <laughs> hoe kan ik dat ding nou de baas worden? Want dat is natuurlijk zwaar werk. En, en je moet toch zorgen dat al die zestiende nootjes uh, eruit komen. En dat je, dat je al die snelle pedaalpassages... ook uh, mooi in een prachtig crescendootje kan, uh, kan weergeven. Ja, want wat dan maakt dan dat u... Uh, want u geldt als de Johan Cruijff onder de bijaardiers. Is mij zo? verteld door, door kenners. Wat maakt dan dat het u zo goed lukt? heeft dat ook iets met uw fysiekte, maar u bent niet al te lang trouwens. Het is de ideale maat voor de dier, ja. Nee, echt? Ja. En dat is hoe lang? Uh, 1,73 meter, 73, ja. En waarom? Uh, nou, praktisch alle bijerdiers, uh, de, de, de, de goede bijerdiers... die zijn allemaal tussen de 1,72 en de 1,76. Omdat het zulke oude instrumenten zijn... Nou, de mensen dat zou best dus kunnen, kleine? ja. Dat, dat we, die klavieren, die zijn, wat, uh, die zijn nog gemaakt uh, op, uh, op, op kleine mensjes, hè. Uh, daar moet je niet een man met ontzettend lange benen neerzetten. Nee, nee, nou, er wordt nu wel aan gewerkt. We hebben nou in Utrecht een nieuwe bijaard in fleuten pas gekregen. Uh, een prachtige bijaard in een de Een nieuwe dorft. bijaard? Ja, een hele nieuwe, ja. In de annexatiegemeente fleuten. Uh, daar uh, hangt een bijaard met een klavier. Ergonomisch verantwoord klavier, ontworpen door een Amerikaanse ontwerper. Oh. Dus daar kunnen lange mensen kunnen daar ook aan hun trekken komen. Maar er worden dus nog steeds bijaards gemaakt, gebouwd? Heel weinig. heel weinig. De klokkengieters, er zijn dus twee klokkengieterijen hier in Nederland... die uh, de wereldproductie maken eigenlijk. Die uh, leveren als ze een nieuwe bijaard maken... eigenlijk alleen voor, uh, voor de Verenigde Staten en voor het Verre Oosten. En bijna niet meer voor Nederland. Er worden bijna geen nieuwe bijaarden meer gemaakt in Nederland. Er zijn 180 bijaarden in Nederland. Dus dat is misschien... Uh, ja de ja. reden dat, uh, dat het land vol is. Maar uh, uh, die bijuit van Fleuten is echt een grote uitzondering... dat er nog eens een keertje een bijuit kwam. En Nederland is dus de wereldproducent. Ik onderbreek u trouwens even, want er is uh, verkeersinformatie. ANWB Verkeersinformatie. De A1 van Apeldoorn naar Hengelo is nog steeds dicht... tussen knopend Beekbergen en Badmen. Er is een ongeluk gebeurd bij Badmen met meerdere vrachtwagens... busjes en een personenauto... Verkeer wordt vanaf Knopend Beekbergen omgeleid via Zolle... over de A50 en de N35. Verkeer staat daardoor ook op de, in de file op de N348... Doesburg-Zutphen voor Zutphen, 2 kilometer. En op de N344 richting Deventer voor Deventer, 4 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat voor Knopend Waterberg... 2 kilometer file, daar staat een auto in brand. Twee rijstroken zijn naar dicht. NTR brengt cultuur, elke dag. En u luistert op dit moment naar Kunststof... Te gast is Arie Abbenus. Hij is de stadsbejaardier van Utrecht. Ik zei net, u geldt als de Johan Cruijff onder de bijjaardiers. Had u nooit eerder gehoord? Vast? Nee, nooit, nee, nooit. Nee? Nee. Nou, nee bij nee. deze dan. Uh, doorkenners zo uh, genoemd. En na 25 jaar neemt u afscheid. U gaat met pensioen en u verhuist naar Tessel, want daar is geen bijjaard. Ja. <Gelach> en dan bent u heel ver weg van Utrecht. Het euh, speeltrommel, dus het ding dat wij horen als u niet fysiek aanwezig bent euh, in de toren... dat is dus ook al heel erg oud. Want ik heb altijd gedacht dat dat dan later is ontwikkeld, gebouwd. Om... Nou, kijk, Het automatische speelwerk van een bijaard is ouder dan het handspel. He, er was al automatisch spel in de, in de 15e eeuw. En de eerste klavieren die komen zo in het begin van de, van de 16e eeuw pas... Op. Uh, Ga maar na de, de, de speeltrommel die in, in de dom staat. Die, uh, die drie keer per jaar verstoken wordt, zo heet dat. Dan komen er nieuwe melodietjes op. Ja. Die dateert uit uh, 1669. En de speeltrommel in de nicolai in Utrecht... Uh, die uh, dateert van aanleg zelfs uit 1582... 1582. Ja, ja. Nu spraken we ook een, een collega van u uh, uit België, Koen van Assen, de bierdier van uh, Turnhout. Hij ja. is een groot bewonderaar uh, van u. Uh, hij is bezig met uh, mobiele instrumenten onder het motto als het publiek niet naar de toren komt, dan moet de toren naar het publiek komen. Wat, wat, wat vindt u daarvan? En wat is dat trouwens een mobiel instrument? Ja, ik moet dan toch uh, met Koen van Assen eens een keer uh, een glaasje bier gaan drinken. Dan. Want ik ben het niet met hem eens hoor. Kijk, ik vind dat de mensen naar de toren moeten komen. Want juist die ervaring van het geluid komt van boven. Dat, dat maakt uh, die bijaardmuziek zo, zo speciaal. Dat uitwaaiert over de stad. Uh, er zijn een aantal mobiele bijaarden die... Uh, worden op pleintjes gezet of die worden zelfs op toneelen, op, op, op podiums gezet. Maar wat is dat? Is dat dan zo'n ding als die u thuis heeft staan op, bijvoorbeeld? Nou, het, zijn wel, het is wel met echte klokken hoor, maar lichte klokjes. Uh, uh, en ja. hoe versleep je die dan? Met ja, een busje? Nou, dat is, dat is een hele tour. Uh, sommige, als ze wat groter zijn, dan, dan uh, staan ze op een vrachtwagen. Maar het is dus wel een carillon wat op de begane grond staat. Hoe oh, nu gaat ze opeens carillonzen? Ja ja, ja, ja. Ja, ik ja. begrijp het. Ja, ja, ja. Dit is een geheime boodschap. Nou, ik speel er ook wel eens. Ik speel ook wel eens op die, die, die mobiele bijaarden, carillons. Ja. <laughs> maar dan, is, dan doe ik dat meestal met een, met een orkest samen, met een koperensemble of met met een harmonie. Uh, ik heb nou pas met met het USCO in Utrecht. Uh, uh, het koor en orkest, uh, de ouverture 1812 gedaan... met kanonnen en luidklokken en alles. Kijk, en dan is het leuk natuurlijk om ja, met zo'n... Mo ...mobiel carillon uh, samen te spelen. Maar uh, voor de rest, ja... Uh, als Koen zegt van... Uh, wij komen dan wel met de klokken naar het publiek. Nee, daar ben ik niet voor. Nee, de boodschap is ik, duidelijk. Uh, ik, ik dwing ze om naar de toren te komen. Maar bovendien, mensen gaan, hoeven toch niet naar de toren te komen? Het is er gewoon, toch? Het geluid. Ja, dat, dat is natuurlijk ook zo. Uh, dat, dat zien we toch in, in Utrecht ook. dat Veel mensen die komen niet naar een luisterplaats. Bij ons in de buurt. Die zetten gewoon hun ramen open. Of ze gaan op hun uh, terras zitten. Ja. En, en ze kunnen genieten. Dat, uh, ja. Maar dan is er wel iets geks aan de hand. Want op het moment dat je gaat rondlopen. En, en luistert. Um, gebeurt het maar al te vaak dat er net een geluid... een vrachtwagen uh, die iets gaat uitladen... Uh, uh, ja. mensen die hard met elkaar praten... Zijn, een mobiele telefoon, Nou, u kent het allemaal. Want de afgelopen zondag was er een, een discussie, geloof ik, hè, ja. in, uh, in Utrecht... Ja. over de toekomst van de bijaard. Ja. Want hoe zit dat met al die andere geluiden die er ook zijn? Terwijl u daar uh, zo uw best zit te doen en prachtig spel laat horen. Nou, dat is natuurlijk wel een, een, een zekere frustratie voor, uh, voor de Bijaardiers. Te meer omdat, uh, dat beseffen de mensen niet, dat je als Bijaardier hoog in een toren alles hoort wat er beneden gebeurt. Uh, dus. Uh, wat u hoort boven in de ja, toren wat hoor... er beneden gebeurt? Ja. ja. ja. Hoe dan? Nou, uh, <tus> uh, het is net of het geluid van beneden, <tus> dat wordt weerkaatst, en dat komt boven terecht. Laat ik eens de, de grootste ergernis noemen. Dat zijn draaiorgels. Die dingen die maar staan te jengelen. Ik vind, vind een draaiorgel op zich vind ik, vind ik schitterend. Mm -hmm. Maar die... die uh, ja, de, tegenwoordig met zo'n motortje eraan. Die orgel draaien, die wordt niet moe. Dus die laat dat ding maar doordraaien. En dat, dat zeurt maar door. En dat gaat dwars door ons spel heen. Het is vreselijk. Dus de grootste ergernis van de bijaardier is... Uh... Ja, dat, dat is eigenlijk wel het draaiorgel. Draai ja. ja. En eh, tegenwoordig heb je dus ook die, die, die zogenaamde muzikanten... straatmuzikanten, die ook al versterkt op gaan treden... wat niet mag, hè, volgens de vergunning eh, verleners van de gemeente... Ja, er komt ontzettend veel lawaai natuurlijk. En dan het verkeer. Alhoewel, in de binnenstad nou, wordt het verkeer uh, ja. uh, uh, toch wat teruggedrongen. Maar ja. Er werd ook gesproken over de verterrassing. Ja, nou, uh, Bernard Semis die had altijd over de verterrassing. Uh, ja, nou, dat kan dus ongunstig zijn. Uh, wanneer de Kastelein een uh, luidspreker buiten hangt... om zijn terras wat leuker te maken... dan, hebben wij, uh, dan zijn wij natuurlijk een ernstige concurrent... Maar uh, een verterrassing kan ook aardig zijn. Uh, bijvoorbeeld op, uh, elke zaterdagochtend is er een vaste luistergroep in Utrecht... die op, en op een terras gaat zitten. En daar begint met een kop koffie en daarna overgaat op een glaasje bier. En dan geniet van het bijwerk. Dat is een vaste, een vaste luistergroep. Ja, ja, vaste luistergroep. Bij de postzegelmarkt. Uh, nee, die zitten op, uh, op de donkere gaard... Daar nee. kun je dan gaan zitten ja. en met elkaar luisteren. Ja, die zitten bij de vingerhoed. Ja, ja de vaste plek. Ja. Ja. We gaan nog even naar, uh, naar u horen op de bijaard. Naar u luisteren op de bijaard. Ja. Um, u wordt uh, begeleid. Hoe ze, u speelt samen ja. met uh, Saskia Kolen. Ja. Blokfluitisten. Nou is dat echt wel het laatste wat je verwacht. Deze combinatie. Ja. Kunt u, wilt u er iets over zeggen voordat we gaan luisteren? Ja, dat, dat, dat, dat zou wel moeten. Want anders denken de mensen dat, uh, dat ze behoorlijk in de maling genomen worden. Nou, weet je, uh, wij hebben geprobeerd om, uh, om, om toch elke, elke zomer uh, een. Uh, een bijaard plus activiteit te maken. Uh, dat wil zeggen, de bijaard gecombineerd met, uh, met andere instrumenten. En dat kan je natuurlijk doen door een reizende bijaard aan te laten rukken. en die met een grote harmonie uh, uh, de ouverture Willem Tel te laten spelen. Dat is natuurlijk prachtig. Schitterend. Ja, ja. Maar uh, je kan ook de uh, torenbijaard combineren met allerhande leuke zaken. Uh, zo heb ik een paar keer de. Uh, de uh, uh, Kantoor Ostinato van Simeon ten Holt gedaan met de bijaard en de elektrische piano. Uh, ik heb met uh, elektronische muziek veel gedaan. En uh, Simon en Kipski ook? Ja, ja, ook met pop hebben we het ook samen gedaan. Met ja, Utrecht. Ja, ja. En uh, ik kwam eigenlijk met, uh, met, met Saskia in contact uh, omdat uh, het Jacob van Eyckjaar woede een keer. Ja. En, uh, ja, Jacob van Eyck was natuurlijk een, een beroemd Utrechtse componist, een mm -hmm. bijaardier. En toen hebben we zo aan een borreltje is besproken. Het zou leuk zijn als we samen eens een keer wat gaan doen he, op de twee instrumenten die Jacob van Eyck speelde, blokfluit en, en bijaard. En, bijaard. en uh, daar zijn we toen heel voorzichtig mee gaan, be gaan beginnen. Alternerend spelen, ik een stukje van Jacob van Eyck, zij een stukje van Jacob van maar Eyck. Maar hoe dan? Terwijl ze naast... Nee, nee, nee. Zij, zij stond in de kloostergang, uh, beneden. En uh, we deden dat afwisselend. Nou, En dat was zo'n succes. De mensen vonden het zo leuk... dat uh, wij op een gegeven moment... Uh, na nog een glaasje te drinken op het idee kwamen... we gaan nu echt samen spelen. En dat is, uh, heeft geresulteerd in een, uh, in een cd-productie... Uh, inspired by the Bells. Uh, we hebben toen bewerkingen gemaakt van stukken... waar het woord klok of carillon uh, of sonnerie in voorkwam... Uh, Engelse en Franse muziek. Uh, dat gevoegd bij een opdrachtstuk. Uh, Willem Wander van Nieuwkerk heeft een nieuw stuk geschreven voor, uh, voor ons beiden. En uh, ja, na heel veel studeren is het ons gelukt om dat te kunnen combineren. Saskia in de pandhof van de dom en ik boven in de toren. En ik heb hier het cd-hoesje. Dus helemaal prachtig is het in beeld gebracht met een tekening van de domtoren. Ja, alle kabels die we uit ja. hebben moeten rollen. Want dat was een enorme logistieke operatie. Ja. En zij stond dus met een koptelefoon op, neem ik aan? Ja. ja. En, en u uh, hoorde haar ook via een koptelefoon? Ik of? hoorde haar op de koptelefoon. Zij zat een paar verdiepingen lager in de toren. En ook de die zat ook in de toren. En die moest dan de twee eindjes aan elkaar zien te knopen... en recht boven elkaar proberen te zetten. Ja. Goed. Nou, we gaan luisteren. Welk stuk gaan we... Uh, even kijken, wat gaan we ook weer doen? We gaan een stukje horen van uh, John Jenkins. De eerste, ja. De Five Bells. Oké. Okay. Ja, op Blokfluit Saskia Kolen en op De Bijjaard ons gast, Arie Abbenes. Um, het is prachtig. Het is echt mooi. Ja, vind ik ook. Ja. <laughs> en het is ouder dan wachten. hè? Ja, ja, ja, het is uh, begin 17e eeuw. Hè? Ja, ja. En u gaat dit uh, stuk aanstaande zondag ook spelen, samen met Saskia Kolen ja. dus. Ja. In uh, Utrecht, tijdens het festival Oude Muziek. Ja. Um, hoe laat? Om 1 uur. Om 1 uur. 1 uur, komt alle. En, en dan kunnen we haar uh, zien ja. en u horen. En ja. haar ook horen, uiteraard. Ja, je ziet mij ook. Op een beeldscherm beneden, in de pandhof. Je moet naar de pandhof? Denk. Ja, je moet naar de pandhof. En je kan, kan mij horen en zien en Saskia ook horen en zien. Alleen, zij is er echt en ik... Op afstand, <laughs> ja. Er is nog een uh, vraag van de luisteraar, um, uh, van Corine van Dun. Kan Abbenes zich nog herinneren dat hij, ik meen, in 1980... De, de begeleiding heeft verzorgd van een kinderkoor... dat op de oude gracht het liedde als ik boven op de dom sta zong. Het was ter gelegenheid van de eerste uitzending van de lokale omroep... destijds domroep, tegenwoordig RTV Utrecht. De afstand was groot. Hij kreeg het koor te horen via een mobilofoon-ding... Nou, 1980 was ik nog geen bijadier, hoor. Dat moet mijn voorganger geweest zijn, Chris Bos. Ja, dat denk ik dan ook. Want ja. ik ben in 1985 uh, 85 ben ik pas begonnen. Bent u begonnen? Ja, goed. Uh, trouwens, uh, uw naam zal straks of staat daar al, want je hebt dan ook zo'n heel mooi houten bord uh, ja. en uh, daar staat staat Jan van Eijk daar ook. Uh, Jacob van Eijk. Ja, Jacob van die Eijk staat er ook. Ja, ja, ja. En uh, met de jaartallen erbij. Ja, ja. En uw naam staat daar dan als laatste, uiteraard genoemd, 1985. En nu is het bord weggehaald, zei u net. Ja. ja, ja. Om daar 2011 Elf op te zetten, ja. En de naam van mijn opvolger. Ja, een ja. Poolse vrouw. Ja. ja. Wat moet dat nou? Ja. Nou ja, zo Pools. Kijk, zij komt van. Zo'n Pools? Zij komt van, van, uh, van Danzig. En daar in Danzig is altijd een bijaardcultuur geweest. Hè? Het is een, een stad geweest met veel contacten met, uh, met Nederland. En vanaf de 16e eeuw is daar al een bijaard geweest. Dus men weet in Danzig wel wat een bijaard is. En uh, een ander ding is, uh, zij heeft uh, hier in Nederland gestudeerd. Ze heeft bij mij gestudeerd. Dus... Zij is een van uw uh, studenten. ja. ja, ja. En uh, u heeft haar uitverkoren, want dat is nogal nou nog wel Uitverkoren, uitverkoren, nee, luister. Kijk, uh, er is een hele strenge selectieprocedure geweest. Uh, er is, uh, zijn twee vergelijkende examens geweest... waar de kandidaten zich aan moesten laten onderwerpen. En daar is uh, zij met vlag en wimpel uitgerold. Wat voor examen was dat dan? Nou, alle aspecten van het bijaardspel. Dus alle soorten bijaardmuziek, barokmuziek, klassieke muziek... Romantische muziek, bewerkingen, oorspronkelijke Vlaamse romantische bijuitwerken... Amerikaanse hedendaagse bijuitwerken... een uh, werk van de grote Nederlandse componist Henk Badings... die veel voor geschreven heeft... en vier improvisatieproeven die niet voorbereid mochten worden. Waarbij het accent lag op de lichte muziek, het volkslied, de vrije improvisatie... En dus, aan uw intonatie te horen, was dat laatste onderdeel het belangrijkste? En was dat vooral het onderdeel waar zij met vlag en wimpel... Ja, nou kijk, daar kan je eh, toch wel voor een groot deel aan, aan aflezen... wat iemand eh, vaktechnisch en muzikaal in huis heeft, ja. En zij wordt dan, neem ik aan, de eerste vrouwelijke bijardier van Utrecht. Ja. Zijn er veel vrouwelijke bijardiers? Enkele wel, ja. Ja, steeds meer. Uh, ik ben... Uh... Heel lang bij haar dier in Aste en Eindhoven geweest. En daar ben ik ook opgevolgd door een dame. Ja. want er zijn, geloof ik, maar 60 bij haar diers in Nederland. Ja, zoiets. Die kent ze waarschijnlijk allemaal, allemaal. naam en toename. Allemaal. Weet er alles van. <lacht> ja. Maar daarover later meer, begrijp ik. Eh, eh, niet in dit programma, <lacht> nee, dat dacht ik al. Want er was ook iemand die over u zei dat u vol met anekdotes zit... en allerlei speurige verhalen over bijaardiers, andere bijaardiers heeft. Uh. Heeft u wel eens een geheime boodschap uitgezonden eigenlijk met het... Uh... Geheime boodschap? Nou, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, ja, nee, eigenlijk nee. Geheime boodschappen niet, nee, nee, kijk. Nee, nee? Voor kijk. uw vrouw, het moment waarop je... Ja. Of Komt... uw minnares. Uh, ja... Uh... Je speelt natuurlijk wel eens een, een, een, een, bijzonder, een bijzonder nummer, maar dat, dan, dan is dat geen geheime boodschap. Dan is het toch wel, wel bekend dat er, dat er zoiets gaat gebeuren. Ja. Nee. Kijk, het komt, het komt wel voor dat, dat er gevraagd wordt, dat er verzoeknummers gevraagd worden voor, voor bijzondere momenten. Oh, dat kan. Ja, kijk, er zijn mensen in de buurt en die zijn zo gesteld op het carillon... En die, eh, die, die, die vragen dan of ik tijdens mijn bespeling eh, een bepaald nummer wil spelen, om die en die tijd. Uh, het komt wel eens voor dat... Uh, ik heb een paar keer wel gehad dat uh, een, een jongeman zijn, uh, zijn verloofde... ten huwelijk wilde vragen tijdens het spelen van een bepaald lied. Oh ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja, ja. En dan de, de, de, zocht hij contact met u en ja, vroeg ja, u... want ja. wilt u dat en dat uh, spelen? Dat, dat, dat is vaak voorgekomen. ook En ook met, met trouwerijen in de domtoren. Uh, dat is ook een trouwlocatie... Uh, er wordt zelfs speciaal om twaalf uur om, om zaterdags getrouwd. Omdat ze weten dat ik van elf tot twaalf speel. En uh, het is verschillende hier voorgekomen. Dat men dan een bepaald nummertje vraagt. Uh, <lacht> tijdens het binnentreden van de toren. Ja. En dat is dan uh, een nummer waar, waar ze bijzondere dierbare herinneringen aan hebben. Hè. En u geeft altijd gehoor aan, uh, aan zo'n verzoek? Als het enigszins kan doe ik dat wel. Hè. Het laatste wat ik uh, uh, moest spelen was uh, alles is liefde. Ja. Um, er is sprake van een richtingenstrijd hè, onder uh, bijaardiers. Nou ja, het zijn er dan maar 60 in Nederland. De, hoe, hoe zit dat precies? Je hebt de. de... Nou, ja, nee, ik, ik, daar geloof ik niet zozeer in. Ja, richtingenstrijd. Uh, wat, wat, wat, welke richtingen heb je? Je hebt, je hebt goede bijaardiers en slechte bijaardiers. En, uh, ja. Wat is dan een slechte bijaardier? Als er maar 60 zijn. Ja. En, en maar 180 uh, bijaards in, in ons land. Dan selecteert. Ik bedoel, dan heb je toch alleen maar de top die. die... Nou, er zijn ook bijaardiers die, die, die ik niet zo, zo fantastisch vind spelen. Kijk, en je kan ook zeggen, over, over smaak valt niet te twisten, maar over kwaliteit kan je wel twisten. Je kan de kwaliteit van het spel kan je objectief beoordelen. En uh, voor de rest is het, is het smaak. Er zijn, bij, zijn hele vakbekwame bijadiers waarvan ik vind, ja, erg knap gedaan, maar ik zou het zo niet doen. Oh, dus dat, dat toontje en, en het dat... gezicht erbij, erg knap gedaan. Ja, maar dat... Dat, dat, ja, ik heb natuurlijk wel zo mijn, mijn, mijn, mijn favoriete collega's. Uh, maar dat er nou bepaalde strijd is, nee. Ja, goed, de ene die is wat, wat meer gespecialiseerd op, op, op de lichte muziek... de andere meer op de barokmuziek. De, andere ja, op de romantische. romantici ja. tegenover de barok. En... Ja. Maar er zijn ook verschillende romantische spelers die... Uh, uh, nou, ik, ik, ik ben eigenlijk van alle markt thuis... maar er zijn dus uh, enkele romantische spelers die ik uitstekend vind. Bijvoorbeeld die Koen van Assen die net genoemd werd. Dat mm -hmm. zijn voortreffelijke hier Maar er zijn ook uh, mensen die... Uh, ja, de romantiek er wat te, boven, te dik bovenop leggen. En daar zeg ik nou, ach, dat vind ik nou niet zo geslaagd. Maar dat er nou sprake is van, van een richtingenstrijd. Nee, dat, dat geloof ik toch niet. Maar u, waar ligt u uw voorkeur? Wat speelt u het liefst? Wanneer bent u echt gelukkig als u daar nou, boven kan door zit? Uh, ik, uh, ik vind juist het aardige van het spelen... dat je uh, als een chameleon kan veranderen. Uh, nu bijvoorbeeld het festival Oude Muziek. Mm -hmm. hè? Nu ben ik dus alleen maar met barokmuziek bezig. En dan denk ik, als dat afgelopen is, zo, nou, die hele zooi gaat de kast in. En nou, weer eens wat anders. En wat dan? waar nou, ja, kijkt u dat, nu al naar, dat... naar uit? Ja, nou kijk, ik ben, eh, ik, ik stop nu terecht, ja. dus, ja. Oh, ja, dus, waar dus ook. ik hoef niet zo ver uit te kijken. Alleen, ja, goed, ik, ga, ik speel natuurlijk nog in oorschot en, en de vervanging en zo. Maar eh, ik, eh, dan denk ik, nou, ik, ik, ga nou toch weer eens wat, wat meer romantiek spelen. Hè. Lekker Schumann uh, uh, of Vlaamse Romantiek. Uh, uh, of ik, uh, ik pak de, de, de smartlappen weer eens uit de kast. Bloed, zweet Ja, daar en, kunt u zich ook wel ja, op Ja, dat is ook leuk hoor. Bloed, zweet en tranen. En uh, ik heb hier een brief van mijn moeder die hoog in de hemel is. Dat is ook een prachtig <lacht> nummer ook bij haar. Waarom niet? Nou. Uh, uh, of uh, ik, pak weer eens een, ik ga een, een hedendaags bijuitwerk weer eens wat opfrissen. Dus uh, juist die schakering, dat verschil, dat maakt het vak zo interessant. Maar wie bepaalt dat eigenlijk? Want nu is het natuurlijk duidelijk, het thema, festival oude muziek. Maar uh, al die andere dagen van het jaar? Nou ja, je, uh, je, moet, het voor je, je moet voor jezelf al je eigen programma maken. Maar je wordt dus voor een groot deel ook wel gestuurd door je omgeving. He. Namelijk? Nou, uh, bijvoorbeeld, we hebben de Nederlandse muziekdagen gehad... vroeger in, in Utrecht. Mm. En uh, daar werd je geacht... Uh, hedendaagse Nederlandse bijartmuziek te spelen. Uh, het Gaudiames Festival is nu ook in Utrecht neergestreken. En dat zal in de toekomst toch ook een beroep doen op de bijardier. Uh, dus, uh, en het meer platvloerse, straks in november in Utrecht... is het, het Smartlappen smartlappenfestival. Ja, dan gaat het non-stop natuurlijk uh, een hele bespeling met... Uh, dit soort uh, triviale zaken. Maar, maar hoe krijgt u dat dan voor elkaar? Want ik neem aan dat die muziek niet allemaal vast ligt. Ge, geschreven is voor de bijaard. De, dan bewerkt u dat. Of laat moet, u dat bewerken. Je, je, moet het, je moet het bewerken. En je moet toch ook wat handigheid hebben. Ik wil niet zeggen dat je een bijaardier met een barpianist moet vergelijken. Maar hij moet toch wel iets van, van de, de kwaliteiten van, van een, van een barpianist hebben. Je moet, toch, je moet er niet tegenop zien. Van, oh ja, dat doe ik wel eventjes. Ja, je moet dat uh, uh, serieus uh, bestuderen. Ja, B bedoel, nou, je, moet, je, moet, je, moet, je moet er aardigheid in hebben om, om dat allemaal te doen. En je moet het ook kunnen. Ja, en niet kieskeurig zijn dus. Uh, nou, in zoverre kieskeurig, je moet, je moet er wat moois van maken. He, want ik verzeker je dat van, uh, uh, van Mexico, van de zangeres onder naam... kan je een prachtig bijaardstuk maken... Nu bent u een gereformeerde jongen. Nee. Was een gereformeerde nee, jongen. Nee, Ook niet. Nee, maar... Een hervormde jongen hervormd. Dan. Vrij, uh, vrijzinnig hervormd, ja. VPRO met de puntjes. Oh ja, want u bent toch ooit dat vergeten helemaal. U bent, toen u hier binnenkwam vertelde u dat u uh, als verslaggever heeft gewerkt... bij de VPRO Radio. Ja, ja, ja. We hebben het over de jaren... Uh, 60. 60. Ja, ja, ja. Toen de VPRO met de puntjes en de dominees. Ja, ja, maar die, de dominees die werden tijdens mijn uh, werkzaamheid daar uh, uitgezet, ja. Maar het een had niet iets met het ander te maken? Nee hoor. Nee, nee, nee. Maar is er iets van godsbesef van die nu daar boven op die uh, toren zit? Totaal niet. Oh, dit klinkt wel heel stellig. Ja. <lacht> ja, moet ik het anders zeggen? <lacht> ja. Nee, Daar niet. heeft het niets mee te niets maken. Mee Daar te maken. is de liefde nee. ook niet ontstaan. Nee hoor, nee. kijk, een bijaard is de stad. Kijk, eh, die bijaard is vooral tot bloei gekomen in de 16e en 17e eeuw. Die stadsbesturen, die wilden het volk zoet houden, die wilden muziek in de stad hebben. Nou, je hangt één bijaard, het kost wat, in een toren. En je stuurt één man naar boven en de hele stad heeft muziek. Dat is nog eens een keertje goedkoop vertier voor het volk, hè? Zo voelt het ook nog echt voor u. Want ja, je, de stelligheid ja, ja. waarmee u dit poneert... en ja, de lach dat, dat die is, u op uw gezicht tevoorschijn over. Dat, dat, dat is het natuurlijk. Kijk, je gaat in je eentje naar boven... en moet je eens kijken wat je teweeg brengt. Want heeft u een imaginair publiek? Is er iemand die u in uw hoofd heeft als u daar ja, speelt? Ja, ik heb altijd wel mensen in mijn hoofd, ja. ja. ja uh, misschien zul je zeggen dat ik een beetje gestoord ben... maar ik heb altijd wel... Wel, je moet wel voor iemand spelen. En wie ja. is dat dan? Is dat altijd dezelfde? Of? Eh, nou, som, eh, va vaak is het, is het mevrouw, omdat ik weet dat die, dat die dan luistert. Maar eh, ik weet ook dat er in, in, in Utrecht altijd wel, wel, wel iemand luistert. Hè. Op zaterdagochtend, jongens, op, eh, op het terras van de Vingerhoed. Eh, en, dat zijn jongens? Eh, eh, ja, het zijn meestal jongens, ja. ja. En, uh, Uw vrienden? Als ik, als ik na, ja, ik ken ze. Ook collega's zitten erbij. En als ik naar beneden kijk, dan zie ik daar mensen in de kloostergang zitten. Ik zeg, kijk, die moet ik hebben. Daar richt ik de pijlen op. Oh ja. Ja. ja. Ik zal er altijd aan blijven denken als ik nu voortaan uh, het carillon de bijaard van uh, Utrecht hoor. En nu ja. zit er straks niet meer, want nu zit dan op Tessel. En u gaat nog wel binnenkort naar Amerika. En u gaat nog vervanging doen. Ja, maar ik, ik speel nog wel eens in Utrecht hoor. Ja, dus, ook uh, nog oh, wel eens. Goh, ja, goh. denk ik. Ja. Wat staat er op de tegel? Uh, ja, ik heb uh, wat uitgekozen, wat, wat bedacht, wat, uh, wat voor, voor twee lijn uitleg vatbaar is. Dat is muziek uit de hoogte mist nooit zijn doel. Hij is prachtig. En het sluit heel goed aan bij het verhaal dat u net vertelde. En aanstaande zondag is er een eerhaag en een uitzwaai. Dat mag ik niet weten. Mag, oh, mag dat je mag je niet vertellen. Niet, dat mag ik niet vertellen. Maar u vermoedt het natuurlijk al. Uh, ik, uh, ik vermoed niets. <laughs> en dan wordt dat bord waarschijnlijk ook opgehangen met uw naam uh, erop. Ik en weet, en... Helemaal, ik, het is volstrekt geheim. Ik mag helemaal niets weten. Het enige wat ik weet is dat ik moet spelen eerst. Spannend. Ik ben benieuwd. Veel plezier aanstaande zondag. En u gaat natuurlijk heel erg huilen ook dan hè. Uh, daar zullen we wel voor zorgen, ja. Ja. Aanstaande uh, zondag, dan is het zover. Dan zullen we voor, niet voor de laatste keer... maar wel als de stadsbeierdier afscheid nemen van Ali Abbenes. Zo dadelijk uh, op deze zender uh, twee dingen. Vandaag gepresenteerd door Margreet Reintjes. En er zijn twee gasten. Martijn en Visser ontwierp een woonwijkbestand overstromingen. En Gert van Kalsbeek is er ook. Hij herbouwde een fokkerspin... De kist waarmee Anthony Fokker over Haarlem vloog. Goed, Arie Abones. Bedierf ik bijna nog uw feestje... Door te, door te verklappen wat daar allemaal gaat gebeuren. Vreselijk. Ja. Veel plezier. Dank je. Dit was aflevering 2300 en, eh, 37, 2337, morgen ontvangen bij kinderboekenschrijver Jacques Vriens. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Dit is Radio 1.